been too, too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet? Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dikter Hark met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Mark Rutte is door zijn collega's in de Tweede Kamer... gekozen tot politicus van het jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse verkiezing van het tv-programma 1 Vandaag. Rutte bleef premier Balken en met vier punten nipt voor... Minister van der Laan voor werken en integratie eindigt op de derde plaats. Rita Verdonk van Trots op Nederland is volgens de parlementariërs de slechtste politicus. Gevolgd door PVV-leider Geert Wilders en SP-fractievoorzitter Agnes Kant. Brabantse bestuurders voelen zich gesteund door de ministers Klink en Verburg in de strijd tegen de Q-koorts. Dat bleek gisteravond na een bezoek van de ministers aan het provinciehuis in Den Bosch. Verburg en kling spraken erover de aangekondigde maatregelen... zoals het afmaken van geiten en schapen om besmetting bij mensen te voorkomen. De bestuurders gaven aan dat ze liever hadden gezien... dat er eerdere maatregelen waren genomen. De politie komt vanaf 1 januari niet meer naar alle ongelukken... waar alleen sprake is van lichte blikschade. Weggebruikers moeten in veel gevallen voortaan zelf de schadeformulieren invullen. De ANWB en de bond van verzekeraars maken zich zorgen... dat mensen uit onmacht of boosheid verkeerde beslissingen nemen... Daarom zou de nieuwe richtlijn na een proefperiode moeten worden geëvalueerd. President Obama krijgt vanmiddag in de Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Volgens een woordvoerder Robert Gibbs begrijpt Obama dat zijn prestaties niet in dezelfde categorie horen... als die van eerdere winnaars als Nelson Mandela en moeder Teresa. Vorige week maakte de president bekend dat hij 30.000 extra militairen naar Afghanistan stuurt zegt dat Obama in zijn dankreden uitgebreid zal ingaan op de situatie in dat land. In de Zweedse hoofdstad Stockholm worden later vandaag de Nobelprijzen in de andere categorieën uitgereikt. Het weer bewolkt in het noorden en oosten regent het. Vanuit het zuiden en westen opklaringen en wat zon. Het wordt 11 graden vanmiddag. Morgen grijs met wat regen of motregen en 8 graden. Zaterdag droog en wat zon. Zondag een graad of 4 en kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. <tog>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 Zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Jammer, dan word ik niet meegenomen naar Spanje. <lacht> nee, en dat is maar goed ook, want we zijn vereerd. We zijn, we zijn zeer vereerd met de komst van de Goed Man hier in Hotel Hoogland. Sinterklaas, Sinterklaas, u heeft het druk. Dat begrepen we wel. En daarom beginnen we nu ook maar heel snel. Wat fijn dat u tijd heeft kunnen vrijmaken om hier even langs te komen in Hotel Hoogland.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 Maar dat doet u niet op het paard. Zittend. Nee, nee, nee. Amerika zou dan een beetje nat mensen, worden. Ja, en bij de zieke mensen een beetje door gaan zitten. Ja. Uh, Sint-Nicolaas, uh, uh, eventjes, hoe heeft u uw je jeugd doorgemaakt? Nou, dat was heel, heel fijn. Zoals u weet, ik kom van origine uit Turkije. Ja.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 Zal dat kloos. Oh, kloos. Niet laatst. Nee. Uh, nee? Ja, dat is afgekort. Ja. Of Dat moet bastard. ik wel zeggen. Ja. Maar er is wel een verschil. Bij u zetten we onze schoen. En bij de kerstman hangen we een sok op. Om cadeautjes in te stoppen. Ja. Hij... Kijk nu eens. Hij heeft een, een je... Hij alles na. Ja. In een schoen kan je veel meer kwijt. Want hij heeft ook niet zoveel centen. Hij moet heel veel als hij...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 All this is more of a is more geweest, I'm looking into your loving eyes I feel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 Joyce draaien, van daarna neervoort. Allemaal jong, maar ook het bestuur. Want jij zit in het bestuur, Wendy. En Martina Aderge zit in het bestuur, ook zo'n jonge vrouw. Dit is natuurlijk wel de toekomst voor de vereniging. Ja, dat loopt. Ongelooflijk. En dan volle zalen trekken, uitverkochte zalen. Dat is helemaal bijzonder. Ja. Ja, je zit maar aan te kijken, maar het is bijzonder, Kevin. Ja, zeker.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 Ja. Erg, hè, dat zoiets bestaat. Maar bij de ontwikkeling van de Louis David Scarré heb ik begrepen dat gebouwde De krocht ook vernieuwd gaat worden. Ja, dus ik, daar had ja. ja, ik het laatst nog over met Martine Ze dus, uh, Wat zei ze nou? Dat of een stuk van De krocht gaat eraf of het gaat helemaal plat.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 Ja. Door haar, zij is een van de kleine puntjes waardoor ik daar op school ben Ik Kan me voorstellen. Maar er zijn meerdere mensen van Wim Hildering naar de toneelacademie gegaan. Uh, Zakaria is er toch ook naartoe gegaan. Ja. En ze zijn er nog een paar. Dat, uh, ja, Toch een scholing geweest. Marieke Fransen heeft er ook op gezeten. Ja. Uh, toch bijzonder dat je als Hildering mensen aflevert die op een hoger niveau komen. Ja. Ja, dat is zo. Uh, Aanstaande ik, vrijdag, ja. Zijn er nog kaarten? 25, maar dan moet je, moet je haasten dan naar moet de brug. Het moet heel snel zijn, ja. Misschien zijn ze al weg, dat uh, weten we niet. En op zaterdag vol. Ja, heerlijk. wachtig? Nee, ik ken uh, nog helemaal niet eigenlijk. Ik wel. Levert een beetje druk op volle zaal. Ja. <laughs> ja, voor mij wel. Dat verhoogt voor de kans. Ik kan beter in stress werken dan dat ik het rustig aan heb. Dus. Oké, okay, dus voor jou is het goed. Voor mij is het goed.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 Dus roken is niet lekker. Ik kan me bent... niet meer herinneren. Nee, nee. Nou, ik, nou, haal, ik... ik heb jaren gerookt. Ik kan, ik kan, ik kan, ik kan daarbij iets bij voorstellen, Pieter. Ik denk soms wel eens bij een sigaret. Eigenlijk vind ik hem niet eens zo erg lekker. Nee. Als ik nou heel goed nadenk. Ik zit niet echt te genieten. Nee, dat onderwijs. is waar, maar als je ermee stopt. Je komt meteen vijf kilo aan. Ja, maar ja. komt er en als even je even dat drie keer partner. per jaar doet. word je vijftien kilo zwaarder. Ja, en dat komt dus omdat je. Dus dat betekent. dat het roken helpt je niet. Het eten helpt je niet. Er zit iets onder. Dus je, je gaat niet voor niks zoveel eten.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 Nee, maar wel een garantie dat je je gelukkiger voelt... en dat er van binnenuit de motivatie komt om minder te eten. Dus dat je gewoon minder naar eten gaat grijpen. Ik, ik, ik ondervind het ook zelf wel. Je, hebt, je hebt ervaring met, met patiënten. Ja, ook ja. Er zijn hele goede resultaten mee, ook in Amerika. Dus in Amerika is het al, uh, gebruikt het al veel langer voor allerlei issues. Ook uh, nee. voor Vietnam-veteranen. Gewoon uh, om die opgepropte blokkades uh, op te lossen. Ja, want dat brengt meteen de, de vraag naar voren... Hoe, hoe ben jij hier aangekomen Of hier toegekomen Om dit te gaan opstarten uh, En wie ben jij wat, dat je dit oppikt Ja ik, ik ben uh, nou Simone Keunis, Ja, hè, ja. ja, ja. Maar beroepsmaat gezien Ja ik heb, ben ik, ik heb een coachingsbureau En ja. ik was al bezig met NLP Dus dat is Neuroling Programming. Ook eigenlijk uit uh, Amerika ja. overgekomen ja. En dat gaat ook over uh, onder, ja, echt Wat er allemaal onderbewust speelt Dat je dat bewust kan maken Want ja. we vliegen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 Er komt een werkboek bij waarmee ze dus thuis de oefeningen kunnen doen. Ja. En ik zei al, het is in het begin ongeveer 10 minuten per dag. Maar dat wordt ook minder. Maar in het begin komen er, ja. Ja, zullen er meer issues behandeld moeten worden. Ja. En daarna eh, nou, wordt het steeds minder. Dan doe je het als je het nodig hebt. Ja. Okay. Okay. Er is hier iemand aanwezig in Hotel Hoogland. De ene Leo Miezebeek. Die staat net te zwaaien dat hij ook graag die cursus wil volgen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, nummer twee is binnen jongens. Ja. Snel bellen. En, ja, nou, daar ben ik blij om. En, ja. en de andere lachen bekken stonden.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 Dat geldt voor Leo. 06-54-35-7575. En wat zou leuk zijn als Leo zondvoerter van het jaarboord. En je hem dan als een slanke den, als een ziet. den Ja. ziet. Ja. Nou, dat zou toch geweldig zijn. Ja, en, helemaal, uh, helemaal, uh, en helemaal los uh, en vrolijk uh, en geen problemen meer. Een sprookje. Nou, Leo wordt bleekjes al, zie ik. Ja, zie je wel. We zijn nieuwsgierig. Bedankt voor je komst, Simone. Bedankt, en bedankt, veel succes. it's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 we hebben de loterij gehad. Eh, bijzondere loten eh, zijn gevallen bij Gert Tone thuis. Dus ja. dat gaat al langs. Eh, ja. Kortom, het was een geweldige huid. Het was gezellig. Luisteraars bedankt. Bedankt voor het luisteren. En ja. tot volgende week. Zo is dat.